8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Philips schrapt duizenden banen. François Hollande, presidentskandidaat Franse Socialisten. En Verhagen wil vergaande bevoegdheid voor Brussel op economisch terrein. <krijg> Philips schrapt wereldwijd 4500 banen, waarvan 1400 in Nederland. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal. Het verminderen van het aantal banen is onderdeel van een groot reorganisatieplan... waarmee Philips 800 miljoen euro wil besparen. Topman Frans van Houten noemt het banenverlies onvermijdelijk... om het bedrijf slanker en concurrerender te maken. In de zomer meldde Philips al dat de banen zouden verdwijnen... maar maakte toen nog geen aantallen bekend. Philips behaalde in het derde kwartaal een netto winst van 76 miljoen euro. En de omzet daalde licht naar ruim 5,3 miljard... vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. De Franse socialisten hebben oud-partijleider François Hollande gekozen... tot hun presidentskandidaat. Komend voorjaar neemt hij het op tegen zittend president Sarkozy... die overigens nog niet officieel bekend heeft gemaakt dat hij herkiesbaar is. Hollande won in de tweede ronde van de voorverkiezing van zijn tegenkandidaat Martine Aubry. Hij kreeg 56 van de stemmen, tegenover 43 voor Aubry. Hollande wil de Fransen verenigen en een gewone president zonder allures zijn, zei hij. Aubry feliciteerde hem gisteravond met zijn overwinning en zei dat ze Hollande volledig zal steunen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. De Europese Commissie moet de bevoegdheid krijgen... om alle lidstaten te dwingen hun economie aan te pakken, vindt minister Verhagen. Tot nu toe is er alleen sprake van strenger toezicht... op het naleven van de begrotingsregels door de euro-landen. Maar dat is onvoldoende om de crisis te bestrijden, schrijft Verhagen... in een artikel in de Volkskrant. Brussel zou ook meer zeggenschap moeten krijgen... over het economisch beleid in alle EU-landen... en dus ook in Groot-Brittannië, Zweden, Polen en Denemarken. Als voorbeeld noemt hij langdurige werkloosheid... Vandaag komt het kabinet met nadere uitleg over de aanpak van onder meer hoge schulden, schommelingen in de huizenprijzen en dalende export van EU-landen. Strijders van de nieuwe machthebbers in Libië zeggen dat ze de stad Beni Walid hebben ingenomen. In het centrum van de stad, ten zuiden van Tripoli, is de nieuwe Libische vlag gehesen, zei een kolonel van het nieuwe regime. Strijders begonnen gisteren een nieuwe aanval op Beni Walid. Een van de laatste steden waar troepen van de verdreven dictator Gaddafi nog stand hielden. Een paar dagen geleden was de luchthaven van Benny Walid al ingenomen. De stad was sinds september omsingeld. Nu is alleen Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi, nog niet in handen van de nieuwe machthebbers. Het Keniaanse leger is begonnen met een offensief tegen de beweging Al-Shabaab in het buurland Somalië. Vliegtuigen voeren luchtaanvallen uit en honderden militairen zijn met tanks en andere voertuigen de grens overgestoken. Dat gebeurt in samenwerking met Somalische regeringstroepen. Kenia verdenkt strijders van Al-Shabaab van enkele ontvoeringen. Vorige week werden twee Spaanse medewerkers van artsen zonder grenzen ontvoerd uit de vluchtelingenkamp. Een paar weken geleden werden op de Keniaanse eilandengroep Lamu een Franse en een Britse vrouw gekidnapt. Veilig Verkeer Nederland begint vandaag een campagne om te waarschuwen voor het gevaar van afleiding in de auto, zoals bellen of het instellen van een navigatiesysteem. Bij vier van de vijf verkeersongelukken speelt afleiding een rol, zegt Veilig Verkeer. Als een bestuurder zit te bellen, reageert hij trager of stuurt hij minder zorgvuldig. Het motto van de campagne is, een beetje chauffeurs laat zich niet afleiden. Sommige bedrijven, zoals de Gasunie en Shell, verbieden hun personeel om tijdens het rijden te bellen of de telefoon op te nemen. Veilig Verkeer Nederland hoopt dat meer bedrijven zo'n protocol invoeren. cda prominente en oud-landbouwminister Veerman vindt dat zijn partij een punt moet zetten achter de gedoogconstructie met de PVV. In brandpunt zei hij dat de PVDA en D66 betere gedoogpartners zouden zijn. Het zint Veerman niet dat minister Leers en staatssecretaris Bleker onlangs uitspraken moesten intrekken om PVV-leider Wilders niet in het harnas te jagen. Veerman was van het begin af aan tegen samenwerking met de PVV. De Britse autocoureur Dan Weldon is bij een ongeluk tijdens de laatste race van de IndyCar-series om het leven gekomen. Op het circuit van Las Vegas botsten 15 auto's op elkaar. Weldon werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar bleek niet meer te redden. De Britse coureur won in mei de bekendste race van het kampioenschap. De Indianapolis 500, die hij ook in 2005 op zijn naam schreef. En in dat jaar won hij bovendien dat hele kampioenschap. Dan Welden was 33. Het weer nog laaghangende bewolking, nevel en plaatselijk mist. Gedurende de dag breekt de zon wat vaker door, het blijft droog... en het wordt 14 graden in het noordoosten tot 17 in het zuidwesten. Vanaf morgen is er elke dag kans op een bui en er komt meer wind. ANWB Verkeersinformatie. Het is een minder drukke spits door de herfstvakantie in het noorden en midden van het land. De meeste files staan in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land. Ik noem twee bijzonderheden. Allereerst op de A4 Antwerpen-Bergen-op-Zoom. Tussen Hogerheide en Knoop het Zoomland staat een 5-kilometer file door een ongeluk. Het verkeer wordt daar via de af- en oprit geleid. En op de A16 Breda richting Rotterdam bestaat 9 kilometer file... tussen Knopend Ridderkerk en knooppunt Trebrekseplein. Komt er een ongeluk, wilt u richting Den Haag... kunt u beter omrijden via Europoort. Dat is de A15, A4 en de A20. Tempo Team vindt dat bedrijven meer gebruik moeten maken... van de kennis en ervaring van 45-plussers. Dat vinden wij, van Tempo Team. Maar veel belangrijker... Wat vindt Nederland? Dus hebben we het gewoon gevraagd. En die uitkomsten staan nu in de nieuwste editie van Anders Werken. Het magazine voor werkgevers. Met verrassende cijfers, opinies en interviews. Vraag nu het magazine aan op blijfbezig.nl. Blijf bezig. Tempo 10. Waarom zou je naar de Nieuwe Kerk gaan als er maar één schilderij hangt? Omdat het een meesterwerk is. De heilige familie van Rembrandt.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 Ibe, Frieslandbank vindt zichzelf toch zo'n nuchter, transparant bankje. Ja, Jort, wij zeggen waar het op staat. Ja, ja, maar toch maak jij reclame voor jouw spaar- en betaalmix, en je hier roept rente tot 2,9%. Tot, Ibe. Dat is simpel, Jord. Hoe meer je inlegt, hoe hoger het rentepercentage. Tot 5000 euro krijg je een half procent. En dat loopt op tot 2,9% bij 25.000 euro. En natuurlijk over je hele saldo. Stukken transparanter. Jord, wij zijn hartstikke transparant. Kijk maar eens op Frieslandbank.nl en sluit dan meteen zo'n rekening af. Willen is kunnen, Jord. NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. De beurshandelaren worden nu ook in Amsterdam... opgewacht door demonstranten tegen de hebberigheid. Al is Occupy Amsterdam nog wel een beperkte actie. En de Tweede Kamerleden krijgen heel wat kritiek over zich heen... tijdens hun bezoek aan de voormalige Antille. Joost Vullings reist met de parlementariërs mee. En Philips weet het mooi te brengen. Ik zie technologie die zin maar de zinvolle elektronica verkopen, dat gaat een stuk minder. Philips moet blijven reorganiseren. Philips schrapt wereldwijd duizenden banen. 4500 in totaal. En ook Nederland moet eraan geloven. We gaan naar economie-redacteur André Mijnema. Die is bij de persconferentie van Philips. André, um, staat het bedrijf er zo slecht voor dat er zoveel banen weg moeten? Nou, Philips heeft in juni al aangekondigd dat zij zwaar weer verwachten... in zwaar weer zitten, zou je moeten zeggen... en dat er dus een reorganisatie aan zit te komen. Toen was er niet helemaal duidelijk van hoeveel banen dat zou gaan kosten... maar het zou ongetwijfeld banen gaan kosten... want Philips moest, om de economische tegenwind op te vangen... fors gaan besparen, kosten besparen. Als er zwaar weer is, moet je letten en de inkomsten lopen terug... dan moet je gaan letten op de uitgaven... en dus ga je de kosten besparen binnen het bedrijf. Wat kan weg en wat kan blijven? Toen hebben ze gezegd, we willen graag in de komende twee jaar 500 miljoen besparen... Later in september is het bijgeschroefd naar 800 miljoen eh, willen we gaan besparen. Nou, daar hoort een plaatje bij in de zin van banen. Wat kan er weg? En dus is het uitkomst nu dat er 4500 banen wereldwijd verdwijnen... waarvan 1400 in Nederland de gedwongen ontslagen, de ontslagen... het verdwijnen van die banen zal plaatsvinden in 2012, 2013. En dan met name aan de achterkant van het bedrijf, zeg maar op de hoofdkantoren op de overheid, op de IT-diensten, op de financiële diensten en dergelijke meer... niet zozeer in de marketing. Want je moet het contact met de klanten natuurlijk blijven houden... anders maak je helemaal geen winst meer. Uh, Jij bent in, in Eindhoven. De burgemeester daar van Gijzel uh, maakte vorige week bekend zich zorgen te maken... over de toekomst van de werkgelegenheid in zijn stad en regio. Philips gaat dus door met het programma dat al eerder is ingezet. Maar heeft Philips Topman Frans van Houten iets over de huidige crisis... en de omstandigheden gezegd? Nou, in ieder geval, het bedrijfsleven maakt zich behoorlijk wat zorgen over de economische crisis, omdat zij eigenlijk met z'n allen vinden, ze zeggen het niet zozeer hardop de voorbije tijd, maar, want het bedrijfsleven hield zich behoorlijk stil de voorbije maanden, gezien de, de, de politieke, financiële, economische uh, schuldencrisis, om zo te zeggen, maar. Uh, zij zijn natuurlijk wel het slachtoffer van de, de, de het getreuzel in Europa en de uit de hand lopende ontsporende schuldencrisis. Want daardoor zaken, raken we met z'n allen weer terug in een soort economische uh, put, malaise die, die optreedt. En daar leiden de bedrijven onder, want de mensen in de straat die de dingen kopen, die Philips maakt, die horen natuurlijk allemaal verhalen over het gaat slecht, het kost geld, we moeten bezuinigen en dan gaan ze om door. En dus denken mensen, ik hou even mijn geld bij me, want er komen misschien slechtere tijden aan. En daar leidt Philips onder en met Philips andere bedrijven. Dus in zo'n bezien, uh, zij zijn wel een beetje klaar zo met die... In de schuldencrisis in Europa. Ja, en spreekt de topman, durft hij zich uit te spreken over de toekomst? Want we zien natuurlijk dat het consumentenvertrouwen langzaam terugloopt. Hè? Ja, precies. En dus blijft het uh, ook de komende maanden, de komende tijd, blijft het heus nog wel onrustig. Dat zeggen ze ook met zoveel woorden. We durven ons eigenlijk niet uitspreken over de ontwikkelingen voor de komende maanden. Maar dat het zwaar zal zijn en dat het uh, niet goed zal blijven gaan de komende maanden, dat is wel duidelijk. Dus met andere woorden, de omzet en de winst blijven onder druk staan. Als Philips nu al zeg maar, een, een, een platliggende omzet blijft houden, een omzet die nauwelijks verandert. Ja, als je het vergelijkt met datgene wat ze hebben en wat ze hebben afgestoten, daar een rekening van maakt, wat je overhoudt, dan zou je kunnen zeggen de omzet is ongeveer gelijk gebleven op zo'n 5,4 miljard. Maar de winst die ze, de, de, het geld dat ze verdienen aan de dingen die ze maken, aan lampen, aan, aan scheerapparaten, aan elektronica apparaturen gaan ze maar door. Uh, dat is behoorlijk teruggelopen van 524 miljoen een jaar geleden naar nu nog een schamele 76 miljoen euro. Oké, okay, consumenten elektronica en licht staan dus onder druk bij Philips. André Meinema, dankjewel vanuit Eindhoven. Een uitvloeisel van de schuldencrisis en de bankencrisis en de financiële crisis. Al die crisis eh, zijn de Occupy-protesten overgewaaid vanuit de Verenigde Staten naar Europa en ook de rest van de wereld. En daarom nu ook een tentenkampje op Beursplein in Amsterdam. Daar is Joris van der Kerkhoff. Ja, als Philips nog geld nodig heeft, dan kunnen ze hier naartoe. Geld wordt hier uitgedeeld. Dollars in, uh, in stapels. En daarna wordt het in, uh, in brand gestoken. Uh, het zijn geen echte dollars, uh, maar ze branden wel, uh, wel heel erg goed. Uh, en daartussen uh, de, f, ja, het, het vuur van het geld uh, lopen uiteindelijk ook uh, handelaren naar binnen. U hebt even gewacht, dank u wel, voordat u naar binnen gaat. Als u door de tentjes heen loopt en uh, nou, dat, dat, dat, dat papier wat in brand staat uh, ziet... wat denkt u dan? Het papier dat in brand staat, ja. ja. Zo voelt dat misschien voor een heleboel mensen wat de laatste tijd uh, is gebeurd. Uh, ik, ik denk alleen dat er dan uh, iets veranderd zou moeten worden... Uh, dat je banken opsplitst in, uh, in een deel wat, uh, uh, wat een bank dan met zijn eigen geld kan, uh, kan beleggen, kan investeren. En een deel wat. Uh, ja, op, voor de, de mensen. belegd wordt wat, wat klanten willen. Dat uh, heeft natuurlijk iedereen. Uh, goede uh, bank en een slechte bank. Nou ja, goede bank en een slechte bank. En in ieder geval een bank die, die, uh, die risico wil nemen. en een bank die uh, zeg maar een soort, met een soort opslag uitvoert. wat... Uh, wat, wat, wat, ja, wat spaarders willen. Snapt u iets van de teksten die hier staan? De mensheid is geld ontgroeid, het was er altijd zo, of toch niet. Uh, get up, stand up, stand up for your rights. Uh, maar vooral het bezetten uiteindelijk van het plein, waarom dat is. Snapt u dat? Um, ik, um, ja, kijk, ik, ik, ik snap het wel. Kijk, je hebt natuurlijk drie jaar geleden heb je, een, een, heb je op de beurs een enorme crisis gehad... Um, en voor een heel mensen ook. Um, en je denkt dat je dat dan op een gegeven moment achter je kan laten. En tweeënhalf jaar later krijg je hetzelfde weer terug. En ja, dan, dat. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat er bij heel veel mensen wat, uh, wat gebeurt. Denkt u dat het tegen u gericht is? Nee. nee okay. ja, kan, ja, ik denk het wel, maar dan. Uh, uh, het zal het tegen mij gericht zijn. Maar. Uh, ik vind het niet helemaal. Uh, dat klopt dan niet helemaal. Klopt uh, niet helemaal. Oké, okay, nou dan krijgt een schouderklopje van een collega die naar binnen loopt. Wat bijzonder dat je denkt dat beurshandelaren ontzettend snel en wild zijn en heel snel reageren op van alles. Maar soms zijn ze ook wat genuanceerd. Ondertussen uh, zijn er anderen verkleed als beurshandelaren die de mensen hier uh, toespreken. Luister heel kort even mee. Van, er schijnt iets veranderd te zijn bij de consumenten. Er is een ander consumentengedrag aan de hand vanaf dit weekend. Hier heb ik een nieuw dividend aandeel. Gezondheid, gezondheid. Er een... Zo worden er aandelen uitgedeeld. Gezondheid, er worden aandelen groen... en heel veel andere nog aandelen uitgedeeld hier. En misschien gaan ze dat hetzelfde als met die papieren dollars... uiteindelijk allemaal in de fik steken. Gefeliciteerd, gefeliciteerd met uw aandeel gezondheid. He? Nou, Dat kan nooit verkeerd zijn, denk ik. Hè? Nee, ik gun iedereen een meer gezondheid. Ik hoop dat je een goede investering hebt gedaan in mij mee. ermee. Ja. Beurshandelaren worden op de rode loper voor het beursplein... voor het beursgebouw opgewacht door de demonstranten van Occupy Amsterdam. Zodanlijk 200 vrouwen, zweet, handschoenen en een weegschaal. Wat zou dat o, nou zijn? Dat is het Europees kampioenschap boksen. Voor vrouwen straks meer. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Erwin De Hart, hoe is het op de weg? Nou, vooral op de A16 Breda richting Rotterdam, daar is het, uh, daar is het even afzien... tussen Knoopend Ridderkerk en Knopend terbrechtseplein staat nu 11 kilometer na een ongeluk. Uh, wil je naar richting Den Haag? Kun je beter omrijden via Europoort. Het gaat via de A15, de A4 en de A20. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De verhoudingen tussen Nederland en de voormalige Nederlandse Antilles is wel eens beter geweest. Helemaal sinds een Nederlandse commissie aantoonde... dat de, dat de corruptie op Curaçao welig tiert, is er nog meer irritatie. Het bezoek deze week van de fractievoorzitters van de Tweede Kamer... aan de voormalige Amtille is dan ook niet zonder spanning. Nou, laten we maar eens naar parlementair verslaggever Joost Vullings gaan... want die reist mee met die delegatie. Joost, voel jij die spanning ook? Nou, deze dagen nog niet. We zijn eerst op Sint Maarten geweest en nu zijn we op uh, Saba... Uh, daar zijn wel protesten geweest op Saba. Maar dat was allemaal heel erg netjes. En die mensen hebben klachten over alle regels die Nederland over ze uitstort. Maar dat was zonder spanning. Maar ja, uh, we vliegen dinsdag naar Curaçao. En daar wordt wel naar uitgekeken van wat gaan we daar allemaal tegenkomen. Want ja, de verhouding tussen Nederland en Curaçao is op dit moment buitengewoon gespannen. Dus ja, die dag dat we daar zijn, dat gaat wel wat worden, horen wij van de fractievoorzitters. Ja, zeggen ze daar nu al wat over, Joost, gaan ze in op die nieuwe verhouding... en over die problemen die de Antillianen, voormalig Antillianen, daarmee hebben? Nou, kijk, de, de fractievoorzitters zeggen vooral... we komen overal uh, om te luisteren, uh, doen, doen nergens toezeggingen. Het, het conflict met Curaçao is natuurlijk ook vooral een conflict... tussen de, de regering van Curaçao en het, en het kabinet uh, van Nederland... Dus ja, wat dat betreft zullen ze er niet veel, veel over zeggen. Ze zullen natuurlijk ook heel erg op, op eieren lopen. Uh, want ja, uh, één verkeerde uitspraak en uh, men is in Curaçao weer buitengewoon geperkeerd. Dus men zal heel voorzichtig zijn tijdens het bezoek. Merk jij, want jij bent daar met de fractievoorzitters, dat ze zich tegen jou al wel uitlaten over wat er komen gaat? Nee, nee, nee. Buiten uitspraak als van nou, we gaan daar wat beleven. En, de, de, en het zal een, een, een hete dag worden, letterlijk, want het is wel heel warm. Maar ook in de ontmoetingen. Uh, verder dan dat soort uitspraken komt het niet. Maar waar zijn ze bang voor dan? Zijn ze bang voor verwijten? Ja, zeker. Kijk, het is natuurlijk zo dat uh, de, de regering van Curaçao... ...er zijn gewoon ernstige verdenkingen uh, van verduistering, van corruptie, van flinkjes politiek. Dat is keurig netjes opgeschreven in een rapport van de commissie uh, Rozenmuller, Daarin werd verzocht uh, ja, aan de regering van Curaçao... ...stel een commissie van wijze in om dat verder te onderzoeken. Nou, dat heeft de regering van, van Curaçao uh, afgewezen... En ja, als dat blijven afwijzen, dan kan er een moment komen... dat de Nederlandse regering, de Rijksministerraad, zegt van... ja, wij gaan daar ingrijpen. Zover is het nog lang niet. Maar ja, op de zeggen ze de hele tijd... Nederland gaat bij ons ingrijpen. En dat ligt buiten van gevoelig. Ze zijn net een zelfstandig land binnen het Koninkrijk. En ze zitten natuurlijk helemaal niet te wachten... op de inmenging van het grote Nederland, de oude kolonisator... Ja, en dat ligt buitengewoon gespannen allemaal. Ja, Joost, tot, tot het moment dat ze op Curaçao zijn... hebben ze natuurlijk genoeg andere dingen te doen. Waar zijn die uh, Kamerleden dan mee bezig nu op die eiland? Nou, uh, op Sint Maart hebben ze een ontmoeting gehad met, met, met de lokale regering daar. Want Sint Maarten is nu een, een zelfstandig land binnen het Koninkrijk uh, geworden. Nou, en er is vol sprake van dat we met, met alle uh, landen binnen het Koninkrijk... een gezamenlijke visumwet willen gaan maken. En daar moeten ze op Sint Maarten bijvoorbeeld helemaal niets van weten. Die zeggen, ja, we willen eigenlijk wel gewoon zelf bepalen wie ons land binnenkomt. En niet dat we dat met z'n allen gaan afspreken. Wij zitten bijvoorbeeld niet te wachten op allerlei polen, zo zeiden ze letterlijk tegen ons. Maar wij willen wel weer graag mensen van Puerto Rico of van het Haiti hier hebben om hier te werken. Maar goed, die willen jullie weer niet. Dus laten we ja, gewoon afspreken dat ieder doet wat hij zelf goed vindt. Maar goed, het, het streven van Nederland is om, om tot een gezamenlijk visiebeleid te komen. Nou, dat zijn allemaal zaken die besproken worden. En ik moet zeggen dat de, de, de fractievoorzitters uh, ja, daar goed naar luisteren. En het valt me ook op, overigens, dat de fractievoorzitters eigenlijk helemaal niet zo veel weten van de eilanden hier. Dus Sint-Maarten samen in sint Eustatius. Dus uh, de fractievoorzitters steken veel op tijdens deze reis. Joost, Vullings vanaf de voormalig Antillen. En het wordt dus interessant als de Kamerleden doorreizen naar Curaçao. Tien minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan naar Rotterdam, want daar begint het Europees kampioenschap boksen voor vrouwen vandaag. Het is voor het eerst dat het EK in Nederland wordt gehouden. De boksers kunnen zich kwalificeren voor de Olympische Spelen, dus het is een belangrijk toernooi. Nederland heeft drie deelnemsters en onze verslaggever Colette van Nuenen is in Rotterdam. Colette, hoe bereiden de vrouwen zich voor? Door gewoon een ontbijtje te nemen vanmorgen. Uh, wel op tijd al opstaan, want ze moesten al vanaf zeven uur uh, gewogen worden. En dan gaan ze, als ze straks lekker uitgerust zijn, naar het sportcentrum. Staan hier uh, voor het Novotel in, uh, in Rotterdam er zijn heel veel bussen klaar. En je ziet ze echt van alle landen, zie je ze hier uh, rondlopen in hun trainingspakken. En is het dan alleen een kwestie, Colette, van op een weegschaal gaan staan? Of komt er meer bij kijken? Het is ook een soort uh, hele snelle medische keuring. Normaal gesproken wordt ook altijd uh, bloeddruk nog gemeten. Daar uh, vonden ze nu dat ze te veel deelnemers voor hadden. Want er zijn namelijk 150 vrouwen die gewogen moeten worden. Maar ze kijken wel even in de mond en in de ogen. En uh, de vrouwen moeten even in de vuisten knijpen om te kijken of het allemaal nog heel is. Dat is natuurlijk wel belangrijk bij het boksen dat je niet geblesseerd bent. En je moet uh, een verklaring tekenen dat je niet zwanger bent. Oké, okay, ja, dat is dan bij de vrouwen weer belangrijk. Wat, wie zijn de grote kanshebbers? Welke namen gaan het doen ronde? Nouchka Fontijn en Marichelle de Jong. Dat zijn voor Nederland eigenlijk de belangrijkste twee. Waarbij het uh, verhaal van Marichelle wel heel interessant is. Want zij is 33 jaar. Nou, je mag tot je 34ste meedoen. Dus het is voor haar echt uh, nu of nooit... Uh, zij moet trouwens wel zorgen dat ze voor de Olympische Spelen nog een beetje aankomt. Want haar gewichtsklasse die doet niet mee. Ze moet zorgen dat ze dan 69 kilo uh, weegt. Dus dat uh, gaat ze dan na dit EK gaat ze dat doen. En uh, ja, dan is het natuurlijk wel de kunst dat er niet te veel vet en wel veel... Pieren zijn, dacht dat ik. Dat heb je goed aangevuld uh, volgens <laughs> mij. Colette, bij je er nog? Oh, ja, de file is weg, ja? Oh ja, de file is weg, begrijp ik. Ja, je was even weg, maar nu ben je weer terug. We wilden nog even vragen, is dat nou ook een hele zenuwachtige bedoeling? Want dat mag inderdaad geen onsje meer zijn. Of in andere gevallen juist weer wel. Staan er nog meisjes, vrouwen, stuitje te springen? Sommige. Dat heeft op dit moment niet meer zo heel veel zin, <laughs> me meer veel zin, denk ik. Maar, uh, ja. Ik. maar uh, ja, het gaat wel echt op de gram. Ja. Je moet wel zorgen dat je binnen je gewicht uh, valt. Ik was daarnet bij uh, Jessica Belder toen ze gewogen werd. En die zei: van, Nou, ik heb me vanmorgen nog even gewogen met kleren aan. Wogen ik toen precies 60. Toen deed ze het trainingspak uit en toen was het 59,4. Dus uh, nou ja, dan weet je, ik zit precies in mijn gewichtsklasse. Het is natuurlijk wel mooi als je uh, bovenin je gewichtsklasse zit, want dan ben je wel lekker, uh, lekker sterk en zwaar. En, uh, en toch niet te zwaar om, om in een, laag, een hogere gewichtsklasse te moeten vechten. Colette van Nune is, het is het bij... Wat vechten noemen eigenlijk, boksen? Fuis wel. Doe maar. Het is vechtig, het is een vechtsport. Europees kampioenschap voor boksen voor vrouwen. En het begint vandaag in Rotterdam. En we blijven even bij de sport. De Yamawaki was één vluchtelement te veel voor Epke Zonderland. Ik weet niet of u het gezien heeft afgelopen weekend. Maar zijn voet raakte de rekstok. En eh, dat was belangrijk, want daardoor plaatste hij zich niet rechtstreeks voor de Olympische Spelen. Tot vorig jaar was Gerard Speerstra trainer van Epke Zonderland. En we hebben nu contact met hem, meneer Speerstra. Goedemorgen. goedemorgen. Dat moet pijn gedaan hebben, want u bent 18 jaar lang trainer van hem geweest. Hoe hard is deze uitkomst? Uh, voor hem persoonlijk is dat uh, een, een, een klap in het gezicht. Hij, hij heeft hierdoor zijn plaatsing uh, direct voor de Olympische Spelen heeft hij hierdoor gemist. En hoeveel pijn heeft het u gedaan? Ik ben uh, aan de kant gezet de, uh, anderhalf jaar geleden. Ik heb hem 18 jaar lang opgeleid. En uh, in, in principe zou hij als, uh, als goede turner zich gewoon moeten plaatsen voor de Spelen. Dus het is... Uh, ja, voor mij is het uh, al eerder een klap geweest. Heeft u er een verklaring voor dat hij uh, op dit onderdeel een fout maakte? Want er zaten wel moeilijkere elementen in zijn in oefening. Ja, er zaten moeilijkere elementen in. Het, uh, het kan zijn dat hij, uh, dat hij niet uh, genoeg gefocust is geweest. Uh, er zijn natuurlijk rondom het herenturnen uh, nogal wat problemen geweest in de afgelopen paar weken. Uh, dat kan je, kan je afleiden van, uh, van je hoofddoel. Uh, het kan zijn dat, die, dat het eerste stuk van de oefening een dusdanige uh, fysieke belasting is geweest voor hem. Waarbij hij dus uh, de scherpte op het einde van de oefening heeft gemist. Ja, en daar dus eigenlijk uh, zijn vluchtelement wat, uh, wat lager heeft gemaakt. En, ja. en, en met zijn voeten direct zo geraakt heeft. Hij heeft ook gezegd, ik, ik, dit gaat altijd zonder problemen. Um, hij snapte het zelf ook niet, gaf hij aan. Kan ja. het zijn, want daarvoor had hij een hele ingewikkelde oefening... dat hij zich daar zo op geconcentreerd heeft dat het juist daardoor op het eind... Misschien? Ja, als het, als het nooit misgaat, dan gaat je aandacht op een gegeven moment ook niet meer naar uit. En dan, dan wordt het een beetje een routineklus. En, uh, en zo, zo eigenlijk, zoals eigenlijk alles in het uh, dagelijks leven een routineklus wordt, dan maak je daar uh, ongewild daar fouten in. En, ja. had, had u dat kunnen voorkomen? Uh, ja en nee. Het is iets je wat je als trainer, coach uh, uh, heel alert voor bent en, en wat je traint. Maar of je het kunt voorkomen, dat is natuurlijk altijd wel de vraag. Laten we kijken naar zijn kansen voor de Olympische Spelen. Want twee Nederlandse turners mogen in januari nog meedoen met het test-event. Ja. Eén kan zich dan spelen. Maar Zonderland bijvoorbeeld, die moet dan al die onderdelen gaan beheersen. Redt hij dat nog, denkt u? Nou, Zoals ik hem achtergelaten heb. Hij is, hij is als meerkamper is hij in 2007 geplaatst voor, voor de Spelen. Ja. Uh, toen was hij, had hij twee fouten gemaakt in de meerkamp. Maar hij, werd, uh, hij was toch nog goed genoeg om de beste meerkamper te blijven. En, uh, en, en, en hij is dus eigenlijk ook opgeleid voor een meerkamp. Dus in principe, als je het, uh, het lichaam goed bijhoudt en, en fysiek gewoon goed in orde blijft... dan zou hij dat steeds moeten kunnen doen. Ja, maar toch hoorde ik in de interviews gisteren grote twijfel bij hem. Um, namelijk ja. over zijn rug en over zijn schouder. Uh, hij moet in de ringen straks. Gaat, gaat zijn lijf dat redden, denkt u, als hij zelf nu al twijfels daarover heeft? Twijfels in topsport is altijd dodelijk. Je ziet het aan Jure van Gelder ook. Die twijfelt over die, uh, de moeilijke afsprong of toch de gemakkelijke afsprong. En vervolgens gaat hij met de moeilijke afsprong uh, toch onderuit. Mm. Dus uh, je moet nooit twijfelen. Want ik kan uh, me ook voorstellen dat je verkrampt turnt als je twijfelt. Ja, als je twijfelt ben je niet, uh, ben je niet uh, met, een, met een lege hoofd bezig om vervolgens de beste oefening neer te zetten. Mm. En dat is gewoon wel verstandig. Zal er bij de turnbond ook twijfel zijn, want... Ze hoeven niet voor Epke zonderland te kiezen. Hè. Ze kunnen ook iemand anders kiezen... waarvan ze denken die beheersen uh, alle onderdelen beter. Ja, dat kan. Ja, de, de, de Kru heeft eigenlijk nog wel een, een, een harde doodop eraan. aan. Uh, stuur je in, in principe vanuit het verleden de beste meerkampers, dat zijn Epke en Jeffrey... stuur je die bijvoorbeeld naar Destivent uh, naar toe... Uh, met de mogelijkheid om een weder te winnen... of stuur je misschien wel die jonge, uh, jonge uh, Bar Deurlo, die misschien op dit moment wel de beste meerkamper is... Ja. Dus misschien ook wel de, de meeste kans heeft om, uh, om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Maar je kan ook nog zeggen uh, van we sturen de beste meerkamper van het laatste grote evenement. En dan moet je Van Fratje sturen. Want die was af, afgelopen, week, afgelopen week de beste meerkamper. Dus u denkt ze kunnen wel, ze zouden om Zonderland heen kunnen? Je, je, je kan van allerlei manieren bedenken waarom je uh, conforme regelgeving om Zonderland heen kunt, om Jeffrey heen kan. Maar je kan ook via allerlei regelingen dan kun je ook zeggen van we sturen die twee.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 Zo had er meer tijd over voor goed advies. Maar wij zijn nee heel Nico. Dat is heel aardig van je, maar je hebt het al zo druk. Wat je ook onderneemt, wij hebben exact de software die je nodig hebt. Jouw branche, your exact. The Hunger Project investeert in mensen... zodat ze zelf een einde kunnen maken aan hun honger. SMS in het kader van Wereldvoedseldag Eten naar 4411... en investeer daarmee eenmalig 55 cent. Kijk op etentegenhonger.nl.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 Duizenden banen weg bij Philips en Verhagen wil harde economische afspraken voor alle EU-landen. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Philips schrapt wereldwijd 4500 banen, waarvan 1400 in Nederland. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal. Het verminderen van het aantal banen maakt onderdeel uit van een groot reorganisatieplan, waarmee Philips 800 miljoen euro wil besparen. Economieredacteur André Meijnema. Begin van het jaar viel het nog enigszins mee wereldwijd gezien. Wanneer het ging om economische groei en ontwikkeling. Maar de voorbije maanden, zeker het tweede en derde kwartaal. merken bedrijven wereldwijd in allerlei sectoren. dat het gewoon zwaarder weer wordt. De klanten terughoudender zijn. Consumenten terughoudend zijn. Consumentenvertrouwen zakt wereldwijd. En dus kopen mensen ook minder spullen. En dat merkt natuurlijk een, een, een spullenfabrikant. om het heel oneerbiedig te zeggen als Philips. dat is natuurlijk direct aan de lijve. Topman Frans van Houten noemt het banenverlies onvermijdelijk. om het bedrijf slanker en concurrerender te maken. In de zomer melde Philips altijd.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 Er zijn harde en afdwingbare afspraken nodig om te voorkomen dat EU-landen economisch ontsporen, dat schrijft minister van Economische Zaken Verhagen in de Volkskrant. Hij pleit voor een strenge en onafhankelijke rol van de Europese Commissie, die de zwakheden en risico's van de nationale economieën in kaart moet brengen. Als landen die achterop raken er niet in slagen om de economische risico's weg te werken, dan volgen de sancties. Verhagen noemt het onder meer onaanvaardbaar voor een EU-land als het langdurig kampt met een werkloosheid van 15 procent. In het uiterste geval kan een land onder curatele worden gesteld als het vraagt om financiële steun, zo schrijft Verhagen. In Frankrijk hebben socialisten François Hollande gekozen als hun presidentskandidaat. Hij versloeg zijn tegenstander, Martine Aubry, met 56 tegen 43 procent van de stemmen. Komend voorjaar neemt hij het op tegen zittend president Sarkozy... die overigens nog niet officieel bekend heeft gemaakt dat hij herkiesbaar is. Correspondent Ron Linker over de Hollande strategie. Het is uh, niet Hollande die bezuinigingen aan moet kondigen... het is president Sarkozy die met de vervelende mededeling moet komen. Dus ik denk dat... Uh, Hollande zich in de komende maanden zal profileren als een kandidaat die, die uh, Sarkozy zal afrekenen op verbroken be verkiezingsbeloftes. Dat voortdurend uh, uh, Sarkozy toch met andere resultaten is gekomen dan hij zelf had beloofd in 2007. Als het gaat om de werkloosheid, als het gaat om de Franse economie uit het slot trekken. Daar is niets van terecht gekomen, zegt Hollande. En dat zal zijn belangrijkste campagneslogan zijn.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 Correspondent Koert Lindijer denkt dat de militaire actie ook wel iets te maken kan hebben met het nakende toeristenseizoen in Kenia. Twee weken geleden hebben Westerse ambassades met hun vuisten op de tafel geslagen bij de Keniaanse regering. Dit kan niet. Wij uh, gaan negatieve reisadviezen uitgeven voor delen uh, van Kenia en daarmee komt gewoon een groot deel van de business, van het zaken doen in dit land in gevaar. Ook ministers hebben veel aandelen in die toeristenindustrie. En dat heeft eindelijk, eindelijk, eindelijk de autoriteiten hier wakker geschud. Dat is een heel groot gevaar vanuit Somalië. Koerd Lindeijer, cda prominente en oud-landbouwminister Veerman... vindt dat zijn partij een punt moet zetten achter de gedoogconstructie met de PVV. In brandpunt zei hij dat de PVDA en D66 betere gedoogpartners zouden zijn. Het de Veerman niet dat CDA-ministers zich aan de PVV lijken aan te passen. Ik voel zeker een zekere kramp bij, uh, bij sommige bewindslieden. Van, kan ik dat nou wel doen, want wie weet uh, hoe de, uh, de PVV daarop reageert. Minister Leers en staatssecretaris Bleker moesten onlangs uitspraken intrekken... om PVV-leider Wilders niet tegen zich in het harnas te jagen. Veerman was van het begin af aan tegen samenwerking met de PVV. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online... Na het prachtige en vooral zonnige weer van afgelopen weekend... heeft inmiddels de bewolking de overhand gekregen. Daarnaast is het nevelig en komt er zeer lokale misbank voor. Vanmiddag zien we vaker de zon. Het wordt dan 14 graden in het noordoosten tot 17 in het zuiden. De zuidwestenwind neemt geleidelijk in kracht toe... en wordt matig boven land en vrij krachtig aan zee. Vanavond, maar zeker vannacht, neemt de wind nog verder in kracht toe. Aan zee komt een harde tot mogelijk stormachtige wind te waaien. En langs de kust is er kans op zware windstoten. Vannacht is het zwaar tot geel bewolkt en gaat het vanuit het noordwesten regenen. De temperatuur daalt daarbij naar een graad of 10. Dinsdagochtend is het grijs en regenachtig. In de middag trekt de neerslag naar het zuidoosten weg en klaart het vanuit het noordwesten op. Er kunnen dan wel wat buien ontstaan, maar we zien ook af en toe de zon. Het wordt overdag niet veel warmer dan een graad of 13. Ook woensdag en donderdag kans op buien en vrij fris. Daarna weer droger en iets warmer. ANWB, verkeersinformatie. Minder drukke spits door de herfstvakantie in het noorden en het midden van het land. De meeste files staan nu in de regio Rotterdam en het zuiden van het land. Bijvoorbeeld op de A13 Den Haag richting Rotterdam... tussen delft zuiden knopend Kleinpolderplein. Er staat 4 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knopend Ridderkerk... knopend Trebrechseplein 11 kilometer file... Ja, uh, wilt u richting Den Haag, dan kunt u het beste omrijden via Europoort. Dat doet u via de A15, de A4 en de A20. Komt allemaal door een ongeluk op de A20. Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk en de IJssel... en Knopen-Terbrechtseplein, 4 kilometer daar. En de andere kant op, A20, Hoek van Holland, richting Gouda... door een ander ongeluk, tussen Schiedam-Noord en Knopen-Terbrechtseplein... 9 kilometer, de weg is weer vrij.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 Kijk snel op PeugeotWebstore.nl Verbeter de performance van uw organisatie. Management Drives. Mastering Leadership. Kijk voor al het voorraadvoordeel op de Peugeot 107 op PeugeotWebstore.nl Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives. Mastering Leadership. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Even de telefoon aannemen of snel de navigatie instellen. Veel automobilisten doen van alles tijdens het rijden... en daardoor reageren bestuurders trager. Ze gaan slingeren of missen informatie... en dat kan mm, al met al tot onveilige situaties leiden. Daarom lanceert Veilig Verkeer Nederland de campagne... Een beetje chauffeur laat zich niet afleiden. Nou, we praten met de voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, Carla Pijs. Mevrouw Pijs, goedemorgen. Rijdt u, rijdt u zelf nog wel eens? Uh, niet zoveel, uh, maar uh, ik heb het uh, radicaal afgezworen. Bellen He in de auto. Helemaal niet meer bellen in de auto? Nee, ik bel niet meer in de auto. Want u merkte bij uzelf dat dat inderdaad afleidt? Nou, uh, te meer dat ik dus veel gereden word, dat, dat vraagt u wel uh, terecht. Dus je hebt dan, als je dan weer een keer zelf rijdt, heb je echt al je aandacht nodig. Want hoe uh, erg is het probleem, mevrouw Pijs? Hoeveel... Ongelukken of bijna ongelukken zijn er in Nederland door uh, nou. dat mensen afgeleid zijn. Het lijkt erop dat bij 80% van de ongevallen uh, afleiding of onoplettendheid een uh, rol speelt. Het en dan lijkt erop, we want het is moeilijk te bepalen? Ja, het is een beetje moeilijk om er een heel erg hard cijfer van te maken. Maar we weten dus wel dat het bij heel veel ongelukken een uh, rol speelt. En we hebben het dan over 600 slachtoffers, doden en gewonden. Niet alleen, niet alleen doden, want tegenwoordig heb je uh, alsmaar minder doden in het verkeer, maar meer gewonden. Dus uh, je moet ook op de ernstige gewonden letten. Dat zijn er bijna 600. Ja, nou vraagt u mensen om daar dan vanaf te zien, al dat soort dingen te doen die afleiden. Maar is dat wel voldoende? Moet je dit niet verbieden en ook strenger gaan controleren? Nou, we hebben een aantal uh, voorbeeldbedrijven en die willen uh, SOBP, een, heel, een hele reeks, tien bedrijven. En die zeggen, onze mensen gaan dus achter het stuur niet meer bellen. Maar je kan het niet verbieden, omdat in de wet staat dat je wel handsfree mag, uh, mag bellen. Dat is, een, uh, uh, dat, is een, dat is een beetje een probleem. Zakelijke rijders, die snappen het ook niet. Die zeggen, van, nou ja, staat gewoon in de wet dat ik het mag. Maar wat we zeggen is, van, we zien dat het zo gevaarlijk is. Doe het zo weinig mogelijk, hou het heel erg kort... en ga niet uitgebreid in je navigatie, in je navigatie een andere, andere adres opzoeken, Want je kan toch maar één, één ding tegelijk zien. Als je, na dat, als je naar de letters kijkt, dan kijk je niet naar de weg. En die weg is tegenwoordig heel gevaarlijk. Ja, Dus altijd even de auto aan de kant zetten als je iets moet doen. Hè? Dat is eigenlijk de boodschap die u heeft. Precies. Ja. En anders gewoon even, even wachten tot je ergens, ergens afslaat. En dan daar even een rustig plekje zoeken. Uh, we zitten ook op alle, alle rustplaatsen. Die zijn uh, daarvoor. Uh, Doe het daar. En uh, zorg ervoor dat je geen gevaar op de weg bent. Nou merkt een van onze luisteraars uh, nou, een beetje terecht misschien wel op... Uh, dat deze campagne uh, vergezeld zal worden door billboards langs de weg. En dat leidt dan toch ook af, vraagt deze luisteraar. Steven Boeket zich af. Wat vindt u daarvan? Nou, als je daar een hele lange tekst op zou moeten lezen... dan zouden dus ze groot gelijk hebben. Maar zo is het dus niet. Die, die boodschap die wordt zo voorgegeven... dat je in één oogopslag oog kunt zien wat de bedoeling is en waar het over gaat. Maar misschien ben je daar dan toch nog mee bezig tijdens het rijden. Nou, Je moet, je moet natuurlijk ook als een bestuurder op de omgeving letten. Hè, het zal, uh, u hebt het ook vast wel eens gehoord dat op zich... Het staan, op een, het staan op de vluchtstrook al gevaarlijk, uh, gevaarlijk is. Dus als we sturen moet je ook heel goed kijken wat daar gebeurt. Of daar geen mens, dier of kind uh, op punt staat om over te steken. Of uh, uh, zonder, te, zonder te kijken de weg op rent. Daar moet je dus altijd al op letten. Dus ook, uh, ook hierbij is het, is het zaak om in één oogopslag die hele weg te overzien. En dan zie je ook de billboard. De billboard op zich zal niet, zal niet afleiden. Hm. Mevrouw Pijs, um, tegenwoordig uh, worden we met, van kind af aan ermee geconfronteerd. Met de mobieltjes, met het sms'en, met het appen. Um, uh, nou, noemt u maar op. Met beelden bekijken, met navigatietoestellen. Is het reëel om te vragen dat mensen daar straks in de auto van afzien? Um... We krijgen afkikverschijnselen. <lacht> nou, dan moeten we het zeker doen eigenlijk. Als het zo erg, het zo erg is. <lacht> nou ja. Nou, ja ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik in het begin ook moeite mee had. En dat, uh, uh, maar het geeft me wel rust. Ik zet hem nou gewoon af. Klaar. Ik weet het gewoon niet. Ja, dat is, ja, uh, dat dat is, is wel te makkelijk. Maar heel veel mensen kunnen dat misschien wel niet. En ja. hebben hun werk en hun leven daar zo op ingericht. Ja, maar weet je, als je een heel zwaar ongeluk krijgt, is er daarna geen leven meer. Dus ik denk dat het gewoon een hele verstandige overweging zou zijn... Om, uh, als je per se moet bellen, kijk dan om het uur als je een lange rit maakt. Kijk even of er telefoontjes uh, zijn. Ga even staan, werk ze allemaal af en ga weer verder. En dan ben je ook meteen weer... Uh, dat kun je even buiten de auto doen, dan heb je ook weer even een frisse neus. Er zijn een heleboel manieren waarop je dat op kunt lossen... zonder dat je de, je contacten, uh, je, je broodnodige contacten uh, verliest... en dat het toch veilig is op de weg. Er is geen excuus. Er is geen excuus. We hebben het begrepen, mevrouw Pijs. Hartelijk dank voor je toelichting. We zullen het niet meer doen. Graag gedaan. Goedemorgen. Oké, okay. houd ik u aan. 13 <laughs> oh minuten, over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Opgelet, eh, dankzij de goudprijs heerst er in Australië goudkoorts. Gelukszoekers grazen oude goudvelden af. Met dollartekens in de ogen, speuren ze rond. Nou, correspondent Robert Portier kreeg ook last van wat verhoging. Het is echt een schitterende omgeving hier in de goudvelden vlak onder Maggi. Het lijkt eigenlijk vooral op een, een bos met veel groen, veel bomen... met een klein riviertje wat er doorheen loopt. En in de bedding van dat riviertje, daar loopt David Walker. En die heeft geen enkele aandacht voor al dat natuurschoon. Hij luistert ingespannen naar de geluiden die op zijn koptelefoon doorkomen... terwijl hij zijn metaaldetector heen en weer beweegt links, rechts, over die rivierbedding, op zoek naar goud. We're just chasing a few bits of gold. That's what we're after. Een klein beetje goud wil hij vinden. Hij noemt het natuurlijk wat uh, oneerbiedig, een klein beetje. Maar eigenlijk wil hij natuurlijk een joekel van een nugget vinden. That's correct. We're all after the big one. GPX 5000. Wie met goud zoeken wil beginnen, komt al snel terecht in winkels zoals Nuggets from Down Under. Hier staan allerlei soorten metaaldetectoren uitgestald. Er zijn goudzeefjes, verschillende soorten kaarten en allerlei instructies. It will find more gold than the previous models do. Shopmanager Chris Bates spreekt van een nieuwe goudkoorts, allemaal dankzij de gestegen goudprijs. Hij ziet voortdurend nieuwe klanten door de deur komen, tegenwoordig zelfs moeders met kinderen. Yes, a modern-day gold rush. We have all people coming in now, which is incredible. Even mothers with their little children. Just the other day, we sold um, three gold pans to a lady that wanted to get a little daughter into it. So, yeah, everybody. Niet alleen de amateurs hebben dollartekens in de ogen, ook de professionals draaien overuren om te kunnen profiteren. Verscholen tussen de steile hellingen van het ligt de Reward Mine. De mijn is volledig intact, maar de schacht is afgesloten. Het werd te duur om goud uit de grond te halen... en dus staan de grote rode grijpers werkeloos toe te kijken... en is de goudsmelterij afgesloten met een groot slot. Maar nu de prijs 30% is gestegen... wordt het toch interessant om de mijn te heropenen. Als de prijs van goud gaat het cut-off grade en maakt de voor ons veel beter te heropen. Ik denk dat het een heel prospere toekomst dat we naar kijken. De honderd inwoners van heel End zijn maar wat blij met die nieuwe goudkoorts. Want de gelukzoekers brengen geld in het laadje. Ze houden de winkel in stand doordat ze eten kopen. Er wordt gedronken in de pub en het hotel zit ook weer eens een keertje vol. Wel moeten ze vaak lachen om het totale onbenul van die city slickers die echt niet weten waar ze aan beginnen. Wat veel mensen zich niet beseffen, is dat goudzoeken zwaar werk is. Als de metaaldetector één keer aanslaat, moet er nog wel een gat worden gegraven. Soms van wel twee meter diep. En succes is niet verzekerd. Lang niet iedereen is geschikt voor dat zware werk dat bij het goudzoeken hoort. en De meeste mensen hangen hun gloednieuwe metaaldetector na een paar keer alweer aan de wilgen. Degene die de grootste kans heeft om rijk te worden van die nieuwe Australische goldwash... dat is dan waarschijnlijk ook de verkoper van de metaaldetectoren. Meer is er in Jemen heel hard gevochten... tussen regeringstroepen en oppositiestrijders. Horen we zo van journalist Judith Spiegel. Hoe onrustig het was daar in Jemen vannacht. Verkeersinformatie bij de ANWB, in de Hart. Op de A16 Breda richting Rotterdam... staat nog steeds 11 kilometer file... tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Terbrekseplein. Dat komt door een aanrijding op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam Noord en Knopend plein staat op de A20 7 kilometer. De weg is inmiddels weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Jemen is de afgelopen nacht zwaar gevochten... tussen regeringstroepen en oppositiestrijders Marcel zei al. In een groot deel van de hoofdstad Sana sloegen er voortdurend genaten in... en werd er met raketten geschoten. Over het aantal slachtoffers is nog maar weinig bekend. De situatie is erg onoverzichtelijk, dat weten we wel. Contact nu met Judith Spiegel, journaliste in Sana. Judith, hoe was het vannacht? Wat kun je omschrijven? Nou, eigenlijk heel onrustig. Laat ik dat vooropstellen. Ik heb zelf niet geslapen, terwijl ook niet uh, naast mijn huis gebeurd. Het is toch nog een kilometer of twee verderop. De explosies waren zo luid dat de stal op zijn grondvesten trilde... en uh, niemand een oog heeft dichtgedaan. Uh, raketten, mortiergranaten, van alles vloog er door de lucht. Uh, ik heb het eigenlijk zelf nog niet zo erg meegemaakt als afgelopen nacht. Nou, het geweld komt dus ook van de, van de oppositie, van de demonstranten. Uh, ja, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Nou, het komt eigenlijk niet van de demonstranten. Het komt van het overgelopen leveronderdeel dat zich achter de demonstranten heeft geschuid. Al ruim een half jaar geleden. Jij ja, zijn nu in gevecht met de regeringstroepen. En die demonstranten, die nog steeds op hun, in hun bendenkamp bivakkeren, euh, zitten eigenlijk nu letterlijk tussen twee vuren. Ook op hun locatie is ook letterlijk tussen twee vuren. Uh, maar je kunt niet zeggen dat zij degene zijn die die raketten afvuren. Okay. Dat gaat gewoon echt letterlijk, ook letterlijk over hun hoofden. Maar dat is wel de reden dus waarom er zo ook zwaar materiaal gebruikt wordt? Ja, de reden is dat er die, die overgelopen legergeneraal... daarvan is eerlijk gezegd nog steeds niet precies duidelijk wat zijn motieven nou zijn. Is hij nou daadwerkelijk daar om die demonstranten te beschermen? Of heeft hij eigen machtshonger? Nou, veel mensen geloven dat laatste. En nu uh, lijkt het er toch op dat er een militaire strijd is ontbrand om, om die macht. Waarbij die demonstranten eigenlijk een beetje het nakijken hebben. Ja, ze staan dan ook niet achter dat geweld? Nee, meer dan deel van hen staat daar niet achter. Daar roepen al maanden. We willen vreedzame machtswisseling. We verafschuwen af, geweld. En we zijn ook nauw voor geweld in Jemen, want iedereen is gewapend. Dus op het moment dat hier geweld losbarst, uh, is het einde zoek. Dus die vinden dit eigenlijk bijna een gênante toestand. Maar er is ook een groep die zegt: nou ja, dit moet dan maar even zo. Hè? Uh, die, die generaal steunt ons. Nou, dat moeten we dan maar gewoon goed vinden. En dan na die revolutie zien we wel wat we met hem aan moeten. Ja, want geloven ze wel dat dit uiteindelijk tot een eind komt? Nou, het merendeel is daar toch nog vrij positief over. Uh, hoewel ik nu ook al geluiden hoor die dus lang niet meer zo vreemd zijn. Die zeggen, Kijk, een vreedzame revolutie, ja, dat kunnen we eigenlijk niet op onze buik schrijven. Want wat we hier vannacht hebben gehoord is verre van vreedzaam. Alleen een revolutie zit er misschien nog wel in, maar dan moet er eerst een korte maar heftige burgeroorlog komen. Waarbij in hun optiek dan de regeringstroepen worden verslagen. Aan die kant wordt natuurlijk tegenovergestelde gezegd. En wordt gezegd, nou dan hebben we die oorlog nodig om de oppositie te verslaan. Dus waar dit nou echt toe gaat leiden blijft heel erg onduidelijk omdat er gewoon zo ontzettend veel belangen door elkaar nu lijken te lopen. Ja. Nou, doe voorzichtig daar. Judith Spiegel, journaliste in Sana. Dank je wel. tien minuten gaat de beurs van start in Amsterdam. Beurshandelaren worden opgevangen buiten door actievoerders... die het beursplein bezet hebben. Tussen de tentjes en de rode loper op weg naar de beursingang... is ook Joris van de Kerkhof. Joris, is het op en langs de rode loper druk? Ja, het is druk. Er zijn ook mensen met toespraken. En ondertussen ook nog gewoon een applaus voor iemand van de, van de stadsreiniging die voorbij komt. Zo loopt alles een beetje door elkaar. Er zijn aandelen uitgedeeld, aandelen geluk, aandelen goed weer. Wat vinden jullie ervan? En er wordt gevraagd wat de beste leuze is. Om te, om te gaan schreeuwen, te gaan scanderen. Zo gaat dat hier, een beetje democratisch. We vragen aan elkaar wat we gaan doen, het kan anders. Ja. Wij zijn de 99%. Dat heeft dan te maken met dat iedereen hoort, bijna iedereen hoort bij die 99%. Het is die ene procent die fout is die aangepakt moet worden. Oh. Uiteindelijk is er dan toch een leuze bedacht. Nee, we gaan de en ondertussen komen er heel zachtjes uh, beursmedewerkers uh, aangeslopen die uh, in stilte uh, naar binnen lopen en, uh, en uh, proberen vanaf negen uur te gaan handelen. Even verder luisteren. Het gaat om onze eigen toekomst. Nou, ook nog even wat teksten hier. Nee tegen wereldwijde corruptie. Schuldencrisis. Mijn schuld is het zeker niet. En daar lopen de beurshandelaren dan onderdoor onder, onder door hun deur. En dan horen ze ook nog dit. Occupy Amsterdam en Joris van der Kerkhof is daarbij vanochtend. Door naar Israël. Het Hoge Rechtshof beslist namelijk daar vandaag... of het aangetekende beroep tegen de ruil van Palestijnse gevangenen... voor een Israëlische militair gegrond is of niet. Dat beroep is aangespannen door een aantal Israëliërs. Morgen komt zeer waarschijnlijk deze militair, de soldaat Gilad Jalit, vrij. In ruil daarvoor laat Israël in totaal ruim duizend Palestijnse gevangenen gaan. Correspondent Anki Regis in Israël zegt dat het beroep tegen de rouw waarschijnlijk weinig kans maakt. De Israëliërs die hebben dus het democratische recht om in beroep te gaan... naar een dergelijke moeilijke beslissing van de regering. En dat doen ze ook. En dat zijn dan voornamelijk families van terreurslachtoffers... families die hun mensen kwijt hebben zijn geraakt bij allerlei aanslagen. En die voelen zich verraden door de Israëlische regeringen. Die zijn boos en zijn bitter en hebben pijn. Dus dat is een manier voor hen om zich daarin uit te drukken. En... Kijk, het gaat natuurlijk niet over stenengooiers over, uh, of over autodieven die vrijgelaten worden. Het gaat echt over wat ze hier noemen zware jongens... die dus heel veel aanslagen met heel veel slachtoffers uh, op hun geweten hebben. Sommigen hebben dan ook bijvoorbeeld twintig maal levenslang gekregen, plus tachtig jaar. Dus mensen die, uh, die best wel uh, veel uh, emoties teweeg brengen bij de families van de slachtoffers. Maar de deal zal doorgaan, het is door beide kanten getekend. En ja, kijk... Uh, het, het is een, een, een onderdeel van het democratisch proces, proces dat ze dus het beroep kunnen aantekenen. Maar dat wordt vanmiddag om uh, een uur of één wordt daar uits, uh, uitspraak gedaan bij het Hoge Rechtshof in, in Israël. Oké, okay. en, en jij hebt de lijst met Palestijnse gevangenen die vrij worden uh, gelaten gezien. Zitten daar nog opvallende namen bij? Of misschien belangrijker, ontbreken daar opvallende namen? Ja, opvallend was natuurlijk in de lijst. Wel van de mensen die vrijkomen, dat het gaat over echt over terroristen. Die dus enorme, enorme aanslagen op hun geweten hebben. Bijvoorbeeld de Nederlandse familie Schrijverschuren. Uh, waarvan vijf uh, leden van de familie, de ouders en drie uh, kinderen, omkwamen bij een aanslag in een pizzeria. Degene die daar verantwoordelijk voor is, en dat is een, een, een Palestijnse vrouw die wordt vrijgelaten. En dat is natuurlijk een enorme schok voor de, voor de familie en voor een heleboel Israëliërs. En dat is maar één voorbeeld. En natuurlijk, van de andere kant zijn er ook in, bij de Palestijnen heel veel mensen geshockeerd... dat bijvoorbeeld niet de namen van belangrijke Fatah-leiders, zoals Marwan Barghouti... of van uh, Ahmad Sadat, die, de, die een Israëlische minister in zijn hotelkamer heeft vermoord dat die er niet op staan. Dus van beide kanten... Uh, ja, heel blij over degene die er wel op staan. En ook heel erg gesokkeerd. Ja, waarschijnlijk gaat uh, het eerste deel van die ruil morgen al plaatsvinden. En komt Shalit dan vrij. Is heel Israël daarmee bezig? Nou, je kan eigenlijk spreken van een Gilad Shalit festival of Gilad Shalit circus. Het, het gaat helemaal nergens anders over. Iedereen is daarmee bezig. De mensen die zijn eigenlijk allemaal blij. Meer dan 70% van de Israëlische bevolking staat hier achter. En natuurlijk honderdduizenden mensen zijn op de benen geweest... hebben gedemonstreerd voor de vrijlating van uh, Gilad Jalit... in de afgelopen vijf jaar en vier maanden. Dus uh, er is wel verdeling natuurlijk over het verhaal... maar de meeste mensen staan erachter. En het enige waar iedereen ontzettend bang voor is... is dat dit eigenlijk een vrijbrief is voor nieuwe ontvoeringen. Want als er één soldaat goed is voor meer dan duizend gevangenen... waarvoor zouden ze het dan niet nog een keertje proberen. Maar ja, aan de andere kant is iedereen ook reuze blij dat het hoofdstuk Salid nu eindelijk gesloten kan worden... en is men ontzettend blij voor de familie. Maar kijk, uh, Salid die wordt van, uh, morgenochtend wordt die overgebracht van de Gazenstrook naar Egypte. Van Egypte moet hij dus weer terug naar Israël. En iedereen houdt zijn hart vast. Of in die tussentijd, door degenen die dus uh, eigenlijk teleurgesteld zijn over deze deal... Uh, en dat hun familieleden niet op die lijn staan, dat er misschien nog iets kan gebeuren. Dus spannende tijden, maar... Het gaat in Israël en in de Palestijnse gebieden echt helemaal nergens anders over. Correspondent Anki Regis was dat vanuit Israël. Na negen uur hoort u in het Radio1-journaal meer over de slechte cijfers van Philips en het doorgaan van de reorganisatie daar. Duizenden arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. Kijken of we de topman van Philips kunnen spreken. In ieder geval hebben we een reactie van de bonden. Je zit op de radio. Op. Ja, dit is live. en ja, ja, ja. Radagensjoen op weg naar het nieuws. Raoul, je kan de waarheid niet aan. Op zoek naar de bron. Hey, jij bent een aapje die bedacht heeft... er is een gat in de markt voor een schreeuwend aapje... en daar spring ik in. De wereld op uw stoep. Maar wil jij dus gewoon dat de waarheid permanent Nee, er is wordt? helemaal geen waarheid. Elke werkdag... Nu is de laatste luisteraar <laughs> ook afgehaakt. Ochtends van half elf tot elf. Ik denk dat onze luisteraars veel meer snappen... dat radio op een spelletje is. It's free! Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Autostoelen. Dit is hoe Volvo ze ziet. Rugpijn of een stram gevoel na lange autorit? Dan heeft u vast niet in een Volvo gezeten. Want Volvo maakt uiterst comfortabele stoelen. Welk postuur u ook heeft, de ergonomen bij Volvo hebben gezorgd dat iedereen prettig zit. We hebben zelf stoelen met een professioneel massagesysteem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 Bij een woningbrand heb je drie minuten om jezelf in veiligheid te brengen. Dat is best kort. De brandweer is er in acht minuten. Wat doe jij bij brand? Daar moet je nu over nadenken. De vlekken op je oude badkuip. Het water dat dwars door de scheuren je wastafel drupt. Verandering vraagt om een begin. Begin nu. Bij Hornbach vind je alles voor jouw badkamerinnovatie. Een reusachtig assortiment gegarandeerd de laagste prijzen en professioneel advies.